Ooh. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. KLM maakt rond vijf uur bekend of er nog meer vluchten worden geannuleerd... als gevolg van de problemen op Schiphol. Ook moet dan duidelijker zijn wat de gevolgen zijn voor de vluchten van morgen. De luchtvaartmaatschappij heeft vanmorgen vliegtuigen half leeg moeten laten vertrekken... toen de luchthaven tijdelijk helemaal was afgesloten. Ook EasyJet heeft vluchten geannuleerd. Hoeveel is nog niet bekend. Schiphol kampt nog steeds met problemen als gevolg van de stroomstoring. Het is extra druk vanwege de meivakantie. Door de stroomstoring hebben in Amsterdam Zuidoost ook zo'n 18.000 huishoudens zonder stroom gezeten. Het Academisch Medisch Centrum ligt ook in Amsterdam Zuidoost. Dat heeft weinig last gehad. Het heeft een eigen energiecentrale.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 Vanavond en vannacht trekken er buien over. Sommige met onweer, hagel en zware windstoten. En plaatselijk valt veel water. De zwaarste buien worden verwacht langs de oostgrens. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Uh -huh. Cardi B straight, Stunna can't tell me nothing, bossed up and I change the game It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook My big fat ass, got all them boys shook uh -huh. We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands You uh know -huh. saying to me while I do my money dance, like hey.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 voor een, voor een verrassing gaat zorgen. Ja, ehm. Dan heb het. ik nog een einduitslag. En dat gaat over de wedstrijd waar Tjerk de Blauw bij uh, heeft gezeten. Z-S-G-M... Nee, Z-S-G-O-W-M-S. Ja, tegen Bloemendaal. Het is een bekvol, maar goed. Uiteindelijk is niet nee, meer bereikbaar. Tjerk uh, heeft net gemeld, de wedstrijd is afgelopen... en Bloemendaal heeft verloren met 2-1. ja. dagperiode.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 en nogmaals, daar uh, lopen wat aangebrande heren rond. Dus uh, daar komt de puinbak. Dat denk ik ook. Oeh, niet zo goed hoor. Nee, mannen. Ja, vertel ja. het, is Rick. Inmiddels hebben we um, een uitslag van de eerste finalist van de HD-Cup. Oeh, Juste. ik ben heel nieuwsgierig. Los ons. Het is bizar voor Het is echt te bizar voor De nummer laatste van de derde klas staat in de finale van de Hans cup <laughs> dat het een voorlaat uit de eerste klas heeft geslagen met penalties. Uh, dus De jongens uit Spaan waren namelijk beter dan de jongens uit Haarlem. Uh, uiteindelijk waren het. Uh, uh, hoe heet het nu? Help mij, Ricardo. Ja, ik ben niet over wie je het hebt. Uh, wacht, twee seconden. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar jongens, Edo, wat vorig jaar gewoon nog de finale <laughs> heeft gespeeld. Hè? Dit is echt ongelooflijk. Ligt er dus ja, uit, er hè? Uit. Wat zeg je, Justin? Hallo Just. Hallo, ben je er nog? Justin? Justin? Ik denk dat we Justin verloren zijn. Ja, ja oh, daar is hij. Ja. Hallo. Hallo. Amen. Oh, nee, nee, hey, hij is bezig om de namen te verzamelen ja, van ik de... ik kon er even niet meer op komen. Ik ben helemaal flavergaster. <laughs> ja. en, en onze aanvoerder, ja? Elroituur, hebben we allebei gemist. En er zijn toch echt wat die jongens die het team dit jaar moeten dragen. Ja. Hè, in de lastige fase. Uh,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 He go, take hey. it on me Try to crave it on me, get the king on me on me She waited on me Try well, to cake it on me, got the bacon on me baby, baby, baby. This is history and I'm making homie, mm -hmm. on me one mm -hmm. blank, close range that be mm -hmm. If you goes a million that's me mm -hmm. I was getting more life baby Atlanta, uh -huh.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 En ja, volgend jaar dan uh, uh, komt het in ieder geval weer een beetje deze kant op. Want het uh, kan uh, ofwel in, uh, in Zandvoort gehouden gaan worden... Uh, of bij United Davo, of Spanewouden dus. Ja. Dus we gaan het meemaken. Ik, uh, Ajax ZZ, 87e minuut, 3-0 voor Ajax. 86e minuut bij Ado Den Haag, PSV, goal PSV. Gelijke hoogte, Pereiro schiet, hard raak. Tweede van de dag, 3-3 dus bij Ado Den Haag tegen PSV... Vitesse Twente had ik al gezegd, 5-0 in de 88ste minuut, Matas, mooie goal. De afgang van de Tukkers is compleet. Ja. Yeah. Wat, wat moet je dan eigenlijk zeggen op zo'n zo sportdag als vandaag? He, Verstappen en Ricciardo eruit. Twente. Echt, uh, het, Edo verloren. Verslaggevers die moeite hebben om met, met, een blauwe, met, met, een, met een microfoon. en die nat worden en bijna niet te verstaan zijn. Dus dat uh, hebben we dan ook nog. Dus Ar, arme Martijn, die bij Vels uh, Zeeburgia zit. en echt helemaal niets gezien heeft. Nee. God, die arme Martijn. Het is een liefhebberij: het voetballen in halen. Maar goed, uh, wie weet uh, krijgen we nog Telstar in de na-competitie en fleuren we toch nog weer een beetje Wie op. weet krijgen we Telstar in de eredivisie. Dat zou leuk dat zijn. Dat zou nog mooier zijn. Natuurlijk. Dan mag hij uh, tegen Neres spelen, want die maakte de derde goal voor Ajax. Uh, en dat is tegen AZ, hè? Ja. ja, ja 3-0, hoor. Uh, he. dan moet je AZ dan heeft uh, toch een probleem gehad dit seizoen om ja, Spelen de, tegen de top drie. Altijd, ze verliezen altijd van de, van de top drie. Ja, en vorige week uh, nog. Uh, Terwijl ze onderuit, er toch één, het is een ploeg met, met eigenlijk het leukste voetbal in Nederland. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Maar dan tegen, tegen niet sterke tegenstanders. Ja, maar zo gauw, het, uh, zo gauw het een uh, met, met rood-wit gestreepte shirts uh, is. dan wordt het al een stuk lastiger, denk ik. Ja, ja want PSV en Ajax hebben alle twee uh, rood-witte kleuren. dus... Um,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 Met Jeffy Blom, de keeper van uh, Kijk, ja, van nee, kijk, van Water. Daar is hij. Ja, wacht even, ik doe even snel mijn schoenen. Ik loop hier op de koude vloer met blote voeten. <laughs> met een biertje in de hand, waarschijnlijk. Nou ja, de, ja die heb ik in de kleedkamer nog staan. <laughs> maar nu, ik ben er weer, meneer. Uh, dat is je naam, dat is een beetje makkelijk om te zeggen. Je, je bent live in de uitzending op ZFM uh, bij Sport Live. Uh, mijn naam is Ricardo van der Post, van voetbal in Haarlem. Okay. En,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 Maar het werd exact. toch 0-2 eerst hè door Gino Reis? Ja, ja we stond 2-0. Toen hij 2-0, toen werd het in uh, ongeveer 35e minuut 2-1. En uh, toen zei hij al eentje van Edo, als jullie er 2-2 maken, en dan gaan we eraf. Die dus, Tobias Faber bij jullie die is goud waard. Ja, die, uh, die maakte een schitterende goal met de buitenkant voet. Uh, Leuk joh. Dus en uh, maar waar komt dit als ik vragen mag?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 Nee meen je niet. Maar ja, zielig hè? Ja. Ja, dat erin. We komen meneer. En Ajax wint met 3-0 van AZ. Is definitief ja. tweede in de Eredivisie. En PSV verloren zag ik. Nee. Nee. Dus 3-2 vervolgens achter. Ja, maar het is 3-3 geworden. Nou, hebben ze weer geluk. Ja, altijd. <laughs> Echt feestelijk. Dus, uh, ik ben een blij, uh, ik... blije keeper op dit moment. Ja. Want, uh, ja, maar... ik, ik heb nog één vraag aan je.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 en okay. nou heb ik nieuws voor jou, het wordt gewoon Zandvoort hoor. Nee, je wordt gewoon, uh, ja, wordt, uh, ding is, je United uh, en dan pak ik weer die vinger op. <laughs> ik hoop het voor je, jongen, ik hoop het voor je. Ja, harte gefeliciteerd, man. Ga ervan genieten. Ja, dankjewel meneer. Doei. Doei. doei, doei.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 gaat niet, nee. Maar ik had het wel uh, leuk gevonden als ja, Ajax tegen jong Ajax. Ajax. Dat had ik eigenlijk <laughs> wel, uh, wel willen meemaken. Maar goed. Nee. Uh, Kijk, er is natuurlijk ook wel genoeg om te doen hè, binnen de, uh, de Jupiler League. Dat uh, de jongteams uh, ja, eigenlijk daar helemaal niet in thuis horen. Nee, het, de, het is ooit bedoeld. Uh, wat ik ervan begrepen heb, is uh, om uh, die spelers gewoon echt uh, de, een goede wedstrijdritme. Uh, uh, of een, uh, ja, de kracht van de, de tegenstanders uh, te testen. Zodat het...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 <laughs> voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Dus daar speel je als, als amateurclub amateurclubje. speel je tegen gewoon een half eerste, eerste van Sparta. Ja, ja eh, gek voor woorden, man. Kom op nou. <laughs> ja, ja. competitievervalsing. En, en, en, en die, die, die, die boeven die gisteren bij HFC kwamen spelen. daaruit uh, de treffers.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 en zegt hij: Wat is een foutmelding? Value, Missed Between, wat weet ik veel wat. Zal ik eens even kijken of ik hem nog op een andere manier nog aan de praat kan krijgen? Want dit is echt belachelijk wat ik nu. Even kijken. We doen het gewoon via Bill Gates. Of het dan wel gaat lukken. Nou. Ja. Dat ja? gaat dus ook niet. Hey, Op een nee, of andere manier nee, nee. Gaat dat, uh, uh, heb ik uh, gewoon problemen met dit, uh, met dit apparaat. Hey, even een berichtje uh, tussendoor. Uh, ja, dus ga, ga, ga rustig je gang. Uh, uh, de licht. Op oh. 18-jarige aanvoerder van Ajax. Ja. Voor 51 miljoen naar Tottenham Hotspur. Zo. Waar? Ja. Dat is uh, niet, uh, niet verkeerd <laughs> in ieder geval. 51 miljoen voor een verdediger, jongens. Hè? Huh? Dat uh, doen ze niet gek, he? Nee.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 Ah, was dat de song die jij net yeah, draaide? Ja, yeah, van yeah. Wellesley Arms Tenminste, hij zat in de, de platen en afspeellijsten voor dit programma, dus uh, ja, dat was uh, dat nummer oh, Wat oh, heel oh, erg leuk dat we dus Je krijgt gewoon van... weer een berichtje vanuit de USA en... Ja, New York ja. Ja. Je, je bent ook overal bekend en beluisterd. No, no. Jij nu ook, hoor no? Je ja. Oh. Ja, Op het ja, al in Engels en... Nee, dat had ik in de gaten Nee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 I give you all of me and you give me all of you ah of mooi. toch is hij heel mooi mooi ja. wat vind je van in geval zo'n song Ook, ja, nou ik, ik heb me moet af, even opletten dat, uh, dat ik geen reclame okay. krijg want uh, uh, nee, ik heb het eerder al gezegd. Hey, ik hou ja. van alle soorten muziek. Dus uh, ook ja. dit kan ik uh, zeer waarderen. Duidelijk. Um, ja, uh, Hennie uh, heeft al een hele tijd al gezegd... Uh, van uh, nou, uh, die Jaap Koper die, uh, die was op het circuit. Maar...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 die is het meest uitdagend omdat uh, ja, vooral de eilopstories zijn niet heel veel. En natuurlijk om daar dan een limiet op te zoeken, dat, uh, dat is wel iets moeilijker als de andere bocht. Geest, ik ken de naam niet eens. Hoor. Wil je hem nog een keer? Ja, dat wil we nog wel. En dan denk ik dat het ook weer heel goed. is. Ja, de meest uitdagende bocht uh, is denk ik de masters bocht voor mij. Vooral omdat de stroken natuurlijk niet, niet heel veel zijn. Maar dat maakt het natuurlijk een stuk lastiger om dan de limieten op te zoeken. Beter? Veel beter. En tot zover het gesprek wat het circuit Zandvoort heeft gehad met Max Verstappen. Ja, en dat was nog denk ik in een periode dat er uh, wat, uh, wat nog geintjes uh, werden uitgehaald, uh, maar uh, dat, uh, dat is al lang al niet meer zo, heb ik het beetje het idee. Hè. Maar wat, wat ga je doen? Geen geintje. <racht> Ach jezus, hein, die gaat op tafel staan. Ik ga een striptease geven voor onze kijkers. Nou, voor die webcam. Oproep aan <gaat> Martijn dan. Mogen wij even, hè? Kanaal 40, hè, dat weet je. Goed, nou, het is bijna vijf voor vijf, dus het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 Hey, en, en, en volgende week ja, hebben gekker. we ook een heel mager programma, Rick. Ja, volgende week inal uh, inhaalweekend, hè? Ja, Jong Sparta HC heb ik. En een paar inhaalwedstrijden. En ja, Dat zit. Uh, het wordt uh, we weer, eens... weer een karig weekend. Moeten we moeten weer gaan kijken ja. wat we gaan doen. hè? Ja. Maar trouwens, ik weet wel wat ik ga doen. Het is wel de laatste competitiezondag waarin de rest van de beslissingen vallen. Bij de Eredivisie en zo. Dus dat is wel leuk. En nog eentje, toch? Wat? Nee. De La laatste ronde volgende week? Volgens mij is de laatste ronde, ja ja, Dan uh, ja, goed, heel veel uh, meer bekend zal er nu worden, denk ik. Of? Nou, dan moeten we gewoon weer wachten tot het volgende seizoen, denk ik. Ja, de Giro d'Italia oh, ja, ja. Ja, begint vrijdag en dat is natuurlijk wel leuk. Ja. In Israël, Prachtig, jongen. In Israël, ja, dat is, is helemaal jouw ding natuurlijk. Hein? Ja, daar ga ik wel van genieten. Wielrennen. rennen. Nou, Heerlijk. Um, uh, deze sportmiddag zit erop, heren. Is het zo, ja? Ja, want we hebben nog één stukje muziek uh, klaarstaan en dan kunnen we, kunnen we naar huis. Eindelijk wat eten. Dan kunnen ja. we iedereen weer namens CFM Sport Live en Voetbal in Haarlem onwijs bedanken voor het luisteren. En Ricky van der Post ontzettend bedankt voor de techniek. En Jabie Oper, ontzettend bedankt voor de zenuwen die je ons op de nek bouwt. Ja, uh, we, uh, we, we, we hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen. <laughs> en les best, Henny Rukert. Yes. Want zonder hem zou er geen CFM Sport Live zijn. Dat is onzin. Robin S, de laatste tot aan vijf uur. Dag. Show Ondzien. me love.